Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS -journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn het terrein van Eindhoven Airport opgekomen... waar vliegtuigen opstijgen en landen. De demonstranten knipten een gat in het hek en klommen er doorheen. Er worden honderden actievoerders verwacht. Volgens nog zitten de demonstranten niet in de buurt van de landingsbaan... maar blijven ze dicht bij het hek. Vanwege de aangekondigde actie had Eindhoven Airport eerder al enkele vluchten geschrapt.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 Als compromis mogen er na 2035 nog wel auto's met een verbrandingsmotor worden verkocht... op voorwaarde dat ze alleen op CO2-neutrale brandstoffen kunnen rijden. In de Amerikaanse staat Mississippi zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen... door een tornado en zware stormen. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog op. De tornado raasde gisteravond door een gebied van 160 kilometer lang... en richtte een spoor van verdiening aan. Het dorp Rolling Fork met zo'n 2000 inwoners is volgens ooggetuigen verwoest. Van veel huizen is niets meer over. De politie in Rotterdam heeft gisteravond een jongen van 14 opgepakt die aan het autorijden was. De jonge automobilist viel op door zijn rijgedrag en reed veel te hard. Na een stopteken van de politie ging hij er snel vandoor en volgde een achtervolging door een woonwijk waarbij de politie 12 auto's inzette. Kort onderweg stopte de auto kort en stapten vier mensen uit. Kort daarna stopte de bestuurder en kon hij worden gepakt. Van wie de auto is, is nog niet bekend. Het weer, de zon breekt soms door, maar er zijn ook buien met kans op onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind met kans op zware windstoten. Vooral langs de kust en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen ook af en toe regen en wat frisser met een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam heb je vertraging op een aantal wegen vanwege de weekendafsluiting van de A9 tussen Holendrecht en Bothoeverdorp. Zo staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Apkoude en Knooppunt Amstel 5 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging. En de A10 Oost richting de A10 Zuid tussen Watergraafsmeer en Knooppunt de Nieuwe Meer 9 kilometer en een kwartier oponthoud. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Bij de Zandvoortse radio gingen we terug naar 1989 met uh, deze song van de Britse zanger Andrew Roachford.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 Vijf uur lang. Vijf uur lang, ja. ben je er klaar voor? Jij Fred? Ja, Helemaal. Nou, je ik, hebt koekjes ik ik bij ook. je, chocolaatjes heb <laughs> je bij je. We, dus, we uh, hebben paarseitjes. Dus, paar uh, overleven het uh, wel. Komt af. helemaal goed. Puur ja, ja. op suiker gaat hij het redden. Zeker. Nou, welkom. We hebben een uh, volle bakken uitzending vandaag, uh, Fred. Ja. ja, Fred. Nou ja, vertel eens. Eerst uh, natuurlijk al aanwezig in de studio Johan Kettenburg.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 Ja, ja, de zon schijnt gewoon hoor. Jij zei van, nou, ja. oh, de zon verdwijnt uh, nou ja, als je dat bedoel, nummer gaat uh, draaien. Ik bedoel, de plan waren ook in de zon schijnen, Het was meteen even donker geworden. <laughs> nou ja, tien graden, lekker weer uh, buiten. En ja. uh, binnen lekker gezellig, want uh, de eerste gast uh, van vanmiddag... dat is uh, Johan nogmaals. Uh, goedemiddag Johan Ketterburg. Ik zeg een nou, goedemiddag. Johan, ja, uh, welkom, um, even voor uh, de luisteraars Voordat luisteren. we beginnen jongens, ik heb hier uitjes voor maar er zitten allemaal getalletjes in. Oh ja, ik ben het even het... aan het rebellen en we uh. voor de mensen thuis, heb ik hier nummer twee. Twee? Oh, nummer twee, ja, ja dat, dat, is dat, is een zo uh, dat is een mooie prijs. <laughs> <laughs> heb je ooit een, een nummer twee hit uh, in de hitparade ja, gehad? Was dat maar waar, ja, was dat maar waar, hè? Ja? Was dat maar waar.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 Los, Akbar en Munnik van de week. Die lopen daar een radiostudio binnen. En dan zeggen we: hebben een nieuw singeltje, vrienden. Ja. En jou hoor, huppatee, En Nog even appels noemen. genoemen. We, we gaan weer spelen in Sigodroom. Psych en ja. uh, twee, drie dagen hard verkochten. Maar dan noem je ook wel twee profs op, hè? Ja, wel. Die hebben goed. ook wel uh, een stempel achtergelaten. Die hebben ook ja. een hele grote hit. Ja.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 Waar ik niet achter sta, was zij geloofde. Of, of, ja, ik geloof in ja, mij. Ja, ik maar ik, moest, ik wilde met een bloedgang daaruit. Want het, uh, het heeft voor mij niks met muziek te maken. Het heb gewoon iemand voor lul zetten. Ik, ja, sorry, dat ik zo. Ja, ja, nou, ben, dat en, maakt niet uit hoor. Joh. Maar uh, ik hou er niet van en uh, hm. ik hou van lekker muziek maken. En uh, ja. Ja, als mensen van Jammer Kettenburg gaan op de manier hoe ik het feestje maak, top.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 Leven gaat zoals het gaat. Je moet de beste herbouw maken. Dan doe je tot niemand gewild. Je kunt altijd met iedereen doorheen doen. Je zet je masker op. En met mijn leven. zit de overal van in. Heb nog steeds idealen en mijn dromen. Hart me jong en maak me blij van zin. Ik zeg het gaat me goed, ik voel me toch. Ik vraag wil je wat drinken?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 Nee, dit is... Uh, uh, ja, ik, ik kom... Uh, hoe heet die India? Noem, we noemen we hem? Indiaan. de Indiaan. O, Nou, maakt niet. uit. Ja, he he Hennie Thijssen. Hennie Thijssen, dankjewel. Ja. dankjewel. Ja. Hennie Thijssen. Uh, ja, waanzinnige schrijver. Hij uh, ja, uh, hart op de goede plek, echt de was. Die moeten jullie nou hierheen halen. Ja, ja, dat, ja, dat, uh, dat gaat Fred uh, doen de volgende dat keer. Dat moet je echt doen. En als hij ja. hier is, dan kan hij ook wel zitten, Geen ja, probleem. Maar ja, ja. dat is een man die, uh, die. nou ja, dat is echt een tekstschrijver met hart en nieren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 Zit ik ook niet in hoor. Met die janker, Digitaar. Nee, dat Voor de luisteraars. Of Johan trekt nu een heel vies gezicht. Maar ik vind het wel... je kunt lekker je agressie in kwaad, joh. Het is net als voetballer. Je voelt je eigen. Je moet je eigen Je staat op het veld, je remt de eigen cholera. Een schopje zo hard. Even voor Rob, wat is een van je blues nummers?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 Ja, oké, okay, maar ik bedoel. Want ik heb het niet slecht, ik bedoel. Tenminste, ik heb het niet slecht. Nee, maar ik, ik bedoel, er is volgens mij een Amerikaanse of een Engelse site volgens mij, die dat specifiek voor artiesten doet. Ja. En er komt daar geld binnen. Per, per nummer, zeg maar, wordt er zoveel gedoneerd. Zelf doen ze daar een bijdrage aan en ja, ze gaan een nummer in elkaar zetten met de, met de band. Ja ik ja, ikzelf, ik ben er dus niet in thuis... in hetgeen wat het juist zegt... maar ik geloof nog steeds in eigen kracht. Daar ben ik heilig van overtuigd. En, ja, ja, en die, die, gewoon die, die, lekker optreden, Johan, ja, toch? Dat ja. is het vooral. Ja, want ja. je hebt uh, wel grote optredens gehad... Hè, in de Gelderdome en uh, de Ziggo-Dome. Ja, ja, ja Gelderdom heb ik uh, in 2005 gestaan. Uh, dat was dan van een merk uit. Ik zal het niet noemen. Uh, heb ik gestaan voor 20.000 man. En dat was eigenlijk uh, het punt dat ik dacht van... ja, hier. Dit wil ik meer. Ja, ja, ja, ja, ja, dat probeer je voor te vechten. Verslavend. Uh, ja, dus dat, is, en dat, dat geeft je een kick. Dat, dat kun je niet met woorden beschrijven. Nee, nee. kan me voorstellen. Laten we even nog naar een numm liedje luisteren van ja, Johan. Ja, daar komt hij dan aan, hè, ja, waar het heeft... we het over hadden. Ik dat dat ja, Bruce, die... nummer van uh, mij krijg je niet stuk. Hier is uh, Johan Kettenburg. Had mijn leven van jou. Jij had mij in je macht. Ik liet mezelf in de steek. Schole vrienden of zij. En dat ik het wist was er.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 Hartstikke ja. leuk. Nou ja, dat gaat Fred natuurlijk zeker draaien. En dan zeg ik, wat? Nederlandstalig? Ja, sowieso Nederlandstalig. Ja, ja. Ja, ja. Wat, wat, ik ken wel Engelstalig, maar Engelstalig is net. Uh, ja, de Steenkool in Engels, zoals yes, is die van mij. Yes, you begrijpen dat ja, ik. <lacht> Nou ja, ja. Mark Hoogkamer is daar ook uh, populair door geworden. Weet je ja, wel, die ene uh, uh, single is gebrekkig uh, Engels. Ja, nou ja, weet je, ik moet je eerlijk zeggen, hij is me hartstikke voor. Want uh, Antje's Melody, die, die heb ik ooit ook zo gezongen. Maar ja, haap succes mee. Zeker. Ah, met alle respect, jongens. alle ja. mooie stemmen Kom op. Ja, ja, ja, ja zeker. Dus, uh... Goed, Fred, jij, jij, jij hebt altijd vragen. Hè? Dus, uh, Je vraag aan Johan. De vraag aan Johan? Ja, ik, ik zal eventjes uh, live... Als als op social media. Nee, ja. <laughs> hey, maar, ehm... Uh, wanneer gaat er een nieuw nummer uitkomen? Ja, wij hopen in juni. In juni? In juni. Oké. Okay. Ja, ja. En, uh, nou ja, je zei het al, het nummer wat je op de, op de kast hebt dat uh, Ja, nee, die kennen <laughs> echt een dijk van een plaat hoor, ja. Laten we voorop opstellen. Uh, het is een beetje, nou, om een beetje jullie, voor jullie makkelijker te denken, welke hoek moet je dan denken? Een beetje alle Jeroen van de boom nummer? Ja. Maar nou, niet normaal, toen, toen ik die, die opnam bij, die heb ik trouwens opgenomen bij Jeroen Rus, ook, ja, ook bekende. Ja, ja. ja, dat is gewoon een dijk, maar daar ga je weer, zo moet je denken, oké. Okay,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 Hartstikke leuk. We nou, er een dus dat ja. nut, ja. Ik dat ik, ik ben er What nu, nu yes. al mee begonnen. <laughs> ja, ja, nou, we, we kijken ernaar uit. In ja. de ja, ja, anders ik wel. We wensen je heel veel uh, succes Johan. Zeker. Dank wel uh, voor Dankjewel. je komst naar de studio. Heb je nog een uh, website waar uh, mensen uh, informatie over je kunnen vinden? Als ze gaan naar uh, johanketterburg.nl uh, dan uh, komen ze vanzelf op mijn website...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 Ik sta overal bekend. Ik ben overal te vinden en ben overal bereikbaar. Helemaal goed. Ja. Dankjewel voor je komst. Er... In ieder en, geval en naar de kan studio. Ik dan kunnen het nog naar de studio bellen. Ja, zeker. Nou ja. En uh, ja. is ja, Overal bereikbaar. <laughs> zeker weten. Dankjewel voor je komst. en uh, ja, het, je maakt, het maakt mij niets meer uit, uh, Johan. Dit is een mooie. Dit is, ja, is een mooie. Die gaan we nu draaien. Ja, dankjewel. Die heb ik trouwens speciaal uh, opgenomen voor, de, voor John. Uh, die het geschreven heeft. Oké, okay, nou bij deze. Nou dat jij...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 I really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 Um, en natuurlijk, uh, ja, de kitesurfers die vinden dit uh, heel erg fijn. Het is toch windkracht tussen 7 en 8. Oh dat dus, is behoorlijk. Uh, dat is, uh, begint erop te lijken. Ja, Rob hebben er geen last van. <lacht> nee, Rob... Ik, uh, ik wijn niet weg, hoor. Rest van de week. Morgen uh, een, een beetje regen... in Zandvoort. Uh, de wind zakt naar 5 bovenboer. 15% kans op uh, een zonnetje. Dat wordt maandag... wordt dat gewoon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 Zometeen gaan we praten en uh, luisteren naar uh, GJ en uh, oftewel Gert-Jan, maar eerst gaan we deze Nederlandse uh, platen, De, nee geen Nederlandse platen, Nederlandse artiest, Nederlandse groep. Ja, we hebben Spargo. het over uh, Spargo ja. en Umi uh, voor je draaien. Lekker. Lekker.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 Ja, laten we dat vooral niet vergeten. Nee. Dat we de artiesten ook voor de camera zetten. Zeker. En, uh, en, en lekker luisteren natuurlijk, uiteraard. En we gaan zo naar live muziek uh, luisteren van uh, GJ. Maar uh, GJ staat voor Gertjan jan Krilaert. Gert -Jan, neem de microfoon even voor ja. je neus. Dan uh, kunnen we even gezellig babbelen. Zo dan. Uh, Gert-Jan, Nederlandstalige liedjes...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 maar ook wel ja, over dingen die ik fout heb gedaan, dingen die ik goed heb gedaan. Hmm. Gewoon dingen die eigenlijk ieder normale mens bezighouden. Ja, ja. Was je een ondeugende jongen vroeger? Dat je er nu liedjes over gaat schrijven? <laughs> nou, ik was, het hangt ervan af. Net, net als ieder ander. Een deksel Een normale kwaarjongen. Een normale kwijt. Zoals het hoort. Een je een belletje druk. <laughs> belletje druk. <laughs> ja. ja, dat was... Ik uh, ben even kwijt. Uh, Tilburg of Breda? Breda. Breda. Zeg nooit Tilburg. Nee, nee. Excuses, excuus. Mea koppen. Ja. Dus, uh, nee, nee, laten we uh, nou, Is het zo'n strijd tussen de... Uh, uh, ja, oh, oké. Okay. Ja, ik, ik wou zeggen... Ja. Het zijn twee hele mooie stenen. Vooral Breda. ja, Breda. ja, ja natuurlijk. vooral Breda. Ja, het, uh, ik, kom er, uh, ik kwam er graag Waar uh, het feest altijd is, toch? Mm -hmm. ja. <laughs> ik het zeg, maar altijd het feest is, toch? Ja. ja. Uh, ja. De stad van het feest. Ja. Goed... Uh, uh, Gert-Jan, uh, ja, zal ik je zomaar aanspreken? Ja, Misschien dus. wel wat makkelijker. Met je artiestennaam. Uh, waarom G.J.? Ik, ik snap het wel hoor. Maar, uh, nou, kom, Dat denk ik makkelijker onthouden dan... Uh, uh, Gert-Jan ja, is een jaren zeventig naam. zo klinkt je voor mij ook. Ja, ja, ja, <laughs> ik vind ja, G.J. gewoon wat makkelijker. Dat ja. uh, okay, is alles. Uh. Uh, ja, G je lijkt te inspireren door uh, nummers van uh, bijvoorbeeld Boston en Kansas. Nou...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 Zullen we even naar Gert-Jan gaan luisteren? Dat lijkt me wel heel leuk. De live muziek is natuurlijk fantastisch in de, in de, ja. de studio. Ja, dan ja. gaan we het even proberen. Ik, uh, kan je kan een heel klein stukje op je gitaar uh, laten... Ja. Ja. Hoor je wat? Ja. ja, we horen het zeker. We het zeker. Nou. je koptelefoon op, Gert-Jan? Nee? nee? Oké. Okay. Nou, Gert-Jan, de microfoon is voor jou.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 Ik heb daar nooit in geloofd. Er is niets na onze dood. Niemand krijgt een tweede kans. Dus het moet in één keer goed. En ik weet niet hoe het moet. Wauw. Wow. Ja, ja, ja, ja, ja. Geweldig, ja. Ja, Helemaal live bij hier in de studio. Ja, geweldig. Nou, inderdaad, uh, Gert Jan. Niemand krijgt een tweede kans. Nee, het is, uh, ook, is ook niet in deze radio-show. <laughs> <Dat is>, uh, <laughs> We maken het en het is weg. Nou ja, ja. hoewel, het, het wordt wel opgenomen. Ja. En we zinnen er nog een keer uit. Uh, okay. Volgende week maandag. Dan gaat het de herhaling in. Dat even meegenomen. Uh, zelf je arrangementen schrijven, dat, uh, dat is een van de moeilijkste dingen, denk ik, voor een, uh, een singer-songwriter. Uh, ja, arrangement. Je hebt het nummer, je hebt het arrangement. Bedoel je wat, er, wat erbij komt? Of ja, je, wat ja, ja, ja, ja, ja. Dat, want nu spreel je solo op gitaar. Ja. Maar uh, heb, worden er nog wel meer instrumenten toegevoegd? Ja, als ik nummers opneem, dan, uh, dan voeg ik daar van alles aan toe, ja. Doe je dat zelf? Uh, deels, hangt er van af wat ik, wat ik nodig heb. Uh, dus ik heb een paar, paar nummers met violen, ja, dan uh, heb ik een violist nodig. Ho hoor je ja. dat in je... In, maar hoe, hoe moet ik me dat voorstellen bij uh, de... Um, God, wat de tont is dat weer. Ja, daar heb mijn telefoon gaat af. Ik denk wel, wat hoor ik nou in een keer? Ja. Ja. Wat ik wilde vragen van... Um, je hebt dus een basis, je hebt een liedje, je hebt je ja. gitaar en, en daar bedenk je andere instrumenten bij. Uh, ja. Maar wat, wat voor instrumenten speel je zelf nog? Nou, snarre instrumenten, dus uh, ja, oh. dat soort mandoline, ukulele, dat soort. soort ja, ja, dingen die, ja, ja. Die ja. kan er wel bij. Ja, maar is, daar is het. Daar ooit mee begonnen, geloof ik, hè? Ukulele of niet? Nee, nee, nee, gewoon met gitaar. Oké, okay, gewoon... Ja. Uh, okay. ja, maar ik las inderdaad uh, dat je de ukulele ook uh, ja, ja, meester was. Ja, als bijinstrument dus. bij <laughs> uh, doe ik hier... Ja, om dingen af te maken, net een wat ander ja. erbij ja, te ja, zetten... Okay. neem ik die wel mee op. Maar dingen als drum, ja, dat kan via software... dat kan via een drummer die met me in sessie Ja, dat is waar. Dat kan op heel veel verschillende ja. manieren. Maar uh, als je, heb je ook wel dat je denkt... Van, nou, daar wil ik een strijkertje doorheen, een ja. viool. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dan moeten we naar de studio en... Uh, ja, ja. Een violist. Of haal je dat ook uit een uh, kopie? Nee, nee, nee. Echt iets meer. Dat doen we in het echt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ten, mooi ja. hè. Ja, ja, er ja, is toch een het verschil wel tussen inderdaad en uh, ja? digitaal. Ah, okay. een, uh, bijna niet meer. Ja. Hè, want het wordt steeds beter natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, het is enigszins nog wel te horen of het inderdaad digitaal is of, of echt in de, in de studio. Ja. Ja. Johan, ik stel voor dat we nog naar een uh, liedje van jou gaan luisteren. Want we lopen alweer tegen de klok van drie uur. Dus, uh, uh, en dat vind ik wel heel mooi. Live of... Uh, ja, nee, live. Ja, ja, ja, ja. We gaan helemaal live. We helemaal live. Uh, Johan, ik ga even wat pakken. Zo. Oh, ik, moet, ik, ik mag zo digitaal vasthouden. Ja, want dan wordt oh, een heer.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 Prachtig, dankjewel. Dankjewel, een mooie live optreden in de studio, Benno. Jazeker, en Gert-Jan, dankjewel voor je komst naar de studio. En het was geweldig. Dankjewel. Heb ik nog even, 30 seconden? Ja, nog 13 seconden om precies te zijn. Oké, nou goed, Gert-Jan, je hebt een website en daar kunnen we je helemaal op terugvinden, denk ik. Ja, gewoon GJ opzoeken, G-double-E, j e en dan komt het allemaal goed.